Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. In het zuiden van Duitsland zijn de lichamen gevonden van vijf mannen... die afgelopen nacht zijn omgekomen bij een brand in een pensioen. Ze werden gevonden op de zolderverdieping. Eén man of vrouw wordt nog vermist. Er waren 47 werknemers van een bedrijf in het pensioen... voor een bedrijfsuitje toen de brand uitbrak. Zeven mensen raakten gewond, van wie er vijf slecht aan toe zijn. Het vuur was pas aan het begin van de middag onder controle. Verkeersminister Schultz zal er alles aan doen om de plannen voor rekeningrijden in België tegen te gaan. Ze heeft haar Vlaamse collega laten weten dat Nederland geen voorstander is. België wil per 1 april volgend jaar een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. Schultz vindt dat het plan indruist tegen het principe van vrij verkeer van personen en goederen in Europa.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 Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie gaat maandag op werkbezoek in Limburg. Aanleiding zijn de gewelddadige incidenten tussen motorbendes. De Limburgse burgemeesters hebben om hulp en extra politie-inzet gevraagd. Gisteren zei van de Steur dat het nog niet nodig is extra maatregelen te nemen, omdat er al veel gebeurt om het openlijk geweld tussen de bendes tegen te gaan. Max Verstappen heeft zich vanmiddag als tiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Monaco. Omdat zijn teamgenoot Sands is bestraft, mag hij als negende starten. Voor Verstappen is het de derde keer in zes races dat hij in de kwalificatie de top 10 haalde. Eerder werd hij zesde in Maleisië en in Spanje. Lewis Hamilton vertrekt in Monaco van pole position. Het weer, het is op de meeste plaatsen zonnig. Temperaturen variëren van 13 graden op de Wadden tot 19 in Zuid-Limburg. Vannacht wordt het koud, maar morgen is het vrij zonnig en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dan Michael Jackson en Love... Ja, uh, yeah, Love Never Feels So Good. FM Westkust weerbericht. Ja, en nu het weer... Ja, uh, voor vandaag was het natuurlijk uh, aardig bewolkt begonnen allemaal. En uh, ja... De temperatuur kwam niet verder als 14 graden hier in Zandvoort. En morgen natuurlijk heel veel zon en zwakke uh, tot matige westenwind bij een temperatuur hier in Zandvoort... Uh, van 16 graden. Dus uh, ja, dat is een beetje de normale temperatuur. Want de normale temperatuur schommelt toch zo uh, deze tijd rond de 17 graden. Maar wilt u meer uh, weernieuws uh, kunt u uh, naar www.meteopagina.nl. .no. En uh, we gaan weer een, uh, een lekker nummertje draaien. En dat nummertje is uh, van Michael Taylor en I Should I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 Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, me mag. Als Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, je me ai, ai se eu te pego, hein? ZFM ZFM in het leven was ik ook nog nooit een held Jij stond klaar voor mij, maar nooit dacht ik aan jou Daarvan heb ik nu berouw. Maar ik draai de rollen om Naar al mijn beste vrienden kijk ik niet meer om Ik voel me belazerd, want ze hielden van mijn geld Waarom was ik toch zo stom? Die nooit zijn vrouw, zijn eigen kinderen heeft gemuurs. Ik was altijd weer, zat altijd in de kroeg. Nee, nooit. Het ook niet weten. Zie je hem goedemiddag en uh, 17 minuten over de klokken van 6 uur. En dit was Django Wagner. En maar toch blijf jij me trouw. Uh, ja, ja. We gaan verder met Bruno Mars en hij hebben over I Wanna Marry You. Zee. hits, hoort u hier voorbij komen, we ZFM Entertainment For You, mijn naam is Fred Heij. dit is alweer het tweede uur van Entertainment For You en uh, ja, ook al hebben we uh, niet gewonnen, of al zitten we niet erbij, bij uh, het Songfestival natuurlijk van, uh, van Nederland uh, ja, toch nog een uh, gouden oude van, uh, van het Songfestival en dat is de Broodhood of Man en save your kisses for me Though it hurts to go away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 FM Zandvoort, een uh, entertainer for You. Ja, ja, 36 minuten over de klokjes van uh, 6. Ja, we gaan verder met eh, uh, Venga Boys. En uh, zij hebben het over We Going to Ibiza. Nou, graag. Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welkom aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, Because we're going to. Baby Dat was hij dan mooi nummer Pain in my heart met Auto's Reading. En dat allemaal hier bij eh, ZFM. We gaan verder met een uh, plaatje. En dat is uh, ja, gezongen door Alison Moyer. En die heet Dead All Devocal Love. ...waar is dan de 4-tops. En Going Loco... ...down in Al Capuco. Ja, we zitten al... Uh, ...haast op het eind van de tweede uur... ...van uh, Entertainment for You. Bij deze... ...ja, wil ik u alvast... ...hartelijk danken voor het luisteren. En uh, ja, ik hoop zeker... ...toch tot, uh, tot volgende week weer. En natuurlijk wil ik ook mijn... Uh, ...mijn collega van uh, vorige week nog uh, bedanken. Sander, nog bedankt... ...voor vorige week natuurlijk voor het invallen... We gaan uh, lekker nog een plaatje draaien zo voor het nieuws van uh, 7 uur en dat doen we met uh, Stromae en Allo en Dans. Alors, Alors, dans. Qui dit, dit travail,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 Strooma, Alarendans. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dit, dit, dit, dit is ZFM. ZFM, al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Do it my way